9 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Het treinverkeer is in delen van het land flink ontregeld, met name in Brabant rijden door storingen minder treinen en dat betekent vertraging van een half uur tot een uur zegt de NS. Ook elders in het land zijn problemen. Tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden geen treinen door een zijnstoring. Tussen Woerden en Utrecht Centraal is een wisselstoring. De NS rijdt ook vandaag in het hele land met een aangepaste dienstregeling vanwege de vorst. Uit het verkiezingsprogramma van de VVD is meer terug te vinden in het regeerakkoord dan uit het programma van de PvdA. Die conclusie trekt het Centraal Planbureau. Het CPB heeft voor het eerst systematisch bekeken wat er van de verkiezingsprogramma's in het regeerakkoord terecht is gekomen. Volgens het CPB is 59% procent van de plannen uit het programma van de VVD opgenomen in het regeerakkoord en 42% procent uit dat van de PvdA. Als rekening wordt gehouden met de omvang van de maatregelen... is het verschil nog groter. Dan zijn de percentages 77 voor de VVD en 41 voor de PvdA. In het noordelijk deel van de Noordzee is een belangrijk pijpleidingennetwerk gesloten. Na een lekkage in een olieplatform, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep gaat het om een netwerk van pijpleidingen... dat olie verwerkt van 20 velden. De storing treft 6 procent van de totale Britse olieproductie. Gisteren werd een lek ontdekt bij een platform 100 kilometer van de Schotse Shetland-eilanden. Die lekkage is inmiddels onder controle. Er is geen olie in zee terechtgekomen. De Rooms-Katholieke Kerk maakt het voor leden makkelijker om zich uit te schrijven. Dat heeft de bischoppenconferentie besloten, meldt de Volkskrant. Nu moeten kerkleden soms vijf opzegingsbrieven schrijven. Voortaan is één brief aan de parochie waar mensen gedoopt zijn voldoende. De afgelopen jaren hebben tienduizenden katholieken zich uitgeschreven. Redenen zijn onder meer de misbruikaffaires in de kerk... en uitspraken van de paus over het homohuwelijk, aidspreventie en abortus. In Zuid-Afrika is een vrouw gespietst door een neushoorn. Die viel haar aan toen ze bij de neushoorn poseerde voor een foto. De vrouw was met haar man op safari in een reservaat in de buurt van Johannesburg. En haar man redde haar door haar onder de auto te slepen. De vrouw leed zwaargewond aan haar schouder, longen en ribben in het ziekenhuis. Op de Australian Open is de Australische publiekslieveling Samantha Stoser al in de tweede ronde uitgeschakeld. Ze verloor in drie sets van de Chinese Yi Zheng. Stoser, die in 2011 de US Open won, kwam in Australië nooit verder dan de vierde ronde. En het weer nog. Vanochtend in het noordwesten en zuidoosten nog enkele sneeuwbuien. Verder op veel plaatsen zonnig en het blijft overal licht vriezen. Morgen en vrijdag vrij zonnig en overwegend droog. In het weekend meer kans op sneeuw. WBN ah, Verkeersinformatie in het midden en westen van het land komen mistbanken voor. En in het hele land is het vooral op de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. En in Limburg is het ook glad door sneeuw. Alles bij elkaar nu nog zo'n 90 kilometer file. De meeste zijn aardig aan het oplossen. Nog wel flink wat vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade 13 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En het is ook nog langzaam rijden op de A76 vanuit België naar Heerle tussen knooppunt Kerensheide en knooppunt Essen over 10 kilometer. De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de Fiskus en dus besparen. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl of bel nu 0800 6110.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 Het NOS Radio Injournaal, Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Gisteren waren er niet zo heel veel problemen op het spoor. Behalve dan misschien met de vieren, daar hebben we het later over. Vandaag gaat het wel mis. 10 graden onder nul is kennelijk te koud. De wissels bevriezen. We krijgen ook allerlei meldingen binnen. Vooral in Brabant en Utrecht rijden weinig treinen. We praten u daar zo dadelijk over bij. Een sterkte als u staat te wachten op het perron. Maar eerst naar SNS. Ja, want SNS Reaal, de bank en verzekeraar, zit in de problemen. Al behoorlijke tijd en er wordt gewerkt aan een oplossing. Er is ook wel een oplossing voorhanden, maar Brussel ligt dwars. APN AMRO en ING mogen namelijk van Brussel niet helpen... omdat ze zelf staatssteun genieten. En dan zijn de Russel's, regels van Brussel heel strikt. Maar dat betekent voor SNS, maar ook voor het ministerie van Financiën... en de Nederlandse Bank, dat het er niet makkelijker op wordt. Het zorgt voor onzekerheid bij beleggers. Economieredacteur André Meijema, André, je hebt zicht op de koersen. Hoe wordt er gereageerd op deze berichten? Negatief, want de koers van het aandeel SNS-Riaal... is op dit moment ruim 5,5% lager. Op 90 eurocent rond. We hebben het al op meer dan 6% lager gestaan. Laagste koers oors, 89 cent. En dan te weten dat de bedrijf in 2006 naar de beurs ging voor 17 euro. En nu dus nog maar 90 eurocentjes telt. Vorige week daalde de koers van SNS ook al flink behoorlijk... Op, op, op berichten over claims rondom vastgoedprojecten... en gisteren weer op het bericht van speculatie van hedgefondsen die uh, eigenlijk speculeren op een uh, mogelijke koersval van het aandeel SNS-Reaal. Dus vandaag ook weer een negatief geopend naleiding van de berichten over uh, het net van Brussel. Ja, het net van Brussel. Vertel nog even voor de mensen die nu inschakelen. Waarom zegt Brussel nee? Waarom mogen ABN AMRO en ING niet bijspringen? Nou, de reden is eigenlijk omdat ING en ABN AMRO uh, beide staatssteun genieten. ABN AMRO is zelfs een staatsbank, maar ING heeft dus in het verleden 10 miljard euro aan staatssteun gekregen. moet er nog een stukje van terugbetalen, maar er staat nog altijd zeg maar, in de schuld in het rood. ...bij de Nederlandse staat. En de afspraak is destijds gemaakt... Staatssteun mag onder strikte voorwaarden... ...en dat betekent dat een bank een aantal zaken eh, niet meer mag. Bijvoorbeeld eh, bepaalde overnames in investeringen en participaties eh, doen... ...omdat je zeg maar als door de staat gesteunde bank... ...kapitaalkrachtiger bent, eh, verzekerder bent, eh, niet kan omvallen en dat werkt concurrentievervalsend en marktverstorend... en dus eh, zijn aan dat soort banken restricties opgelegd. Bijvoorbeeld ING mag ook, of mag trouwens ook, mogen bijvoorbeeld niet stunten met spaarrentes... mogen niet stunten met hypotheekrentes, omdat ze juist dus die staatssteun genieten. Nou, dit is dus een van die regels en de Nederlandse overheid, het ministerie van Financiën... en de Nederlandse bank eh, en de andere banken zijn natuurlijk met elkaar naast op zoek naar een oplossing. Hadden misschien gehoopt door de oprichting van de zogenaamde Bad Bank... een soort afvalbank waarin alle rommel van de vastgoedprojectfinancieringen van eh, SNS eh, ondergebracht zou worden... Dan heb je geld nodig, dan moet je investeren. Dan zou de participatie, die investering zou gezocht worden... bij bijvoorbeeld ING en ABN AMRO... En daarvan zegt Brussel nu, ja, dat mag niet. Want dat is eigenlijk een vorm van een die niet toestaat bij staatsbanken. Ja, nou André, zit dit de zaak nog extra onder druk? Is nu nog meer haast geboden voor je het weet? Gaat er iemand zijn geld daar weghalen? Ja, nou ja, dat is, is men uitermate beducht voor uh, in de aanloop naar een, een, een oplossing voor de bank. Normaal gezien, binnen nu en twee, drie weken... moet er een oplossing, een plan van baanpak op tafel liggen. De tijd dringt en de tijd kost alleen maar meer geld. En de tijd zorgt alleen voor heel, veel meer onzekerheid. Het regent al claims, om zo te zeggen. Hedgefondsen zitten uh, heigend uh, de bank in... in de Nek. En je zou kunnen zeggen, als dit soort berichten alleen maar uh, rondgaan, dan worden ook uh, de, de spaarders, de klanten bij SNS, uh, onzeker en uh, ongeruster. En dat is het natuurlijk wat met een alle prijzen wil voorkomen. De bank die zal door de Nederlandse Staat worden opgevangen. Het is een systeembank. Belangrijk voor het Nederlandse betalingsverkeer. Dus de bank zal niet zeg maar, uh, kopje ondergaan. Maar tegelijkertijd kan het wel zorgen voor een hoop onrust in en rond de banken. En dat is iets wat je juist in dit soort tijden niet kunt gebruiken. Dus dit is eigenlijk heel vervelend nieuws. Hoewel je misschien heel vals misschien zou kunnen zeggen... hebben die Nederlandse banken ING en ABN überhaupt wel zin in investeren in, in, in SNS Reaal. Ze hebben genoeg dingen aan hun eigen hoofd. Waarom zou je geld steken in een, in een afvalbank met, met een hoop rommel... met een hoop risico's, met, met een hoop kosten... Uh, je kunt je geld beter ergens anders in steken. En is misschien wel heel stiekem blij dat Brussel nee zegt daartegen. Maar ja, aan de andere kant, je bent bank. Je bent met elkaar banken. Je vormt met elkaar het Nederlands betalingssysteem. En dus heb je ook verplichtingen naar elkaar toe. En moet je ook een beetje zorg dragen voor elkaar. Maar ja, als die banken dus niet mogen... dat betekent eigenlijk dat de rekening, de volle rekening... op het bordje komt te liggen van het ministerie van Financiën. Van de belastingbetalers. En dan hebben ze Jan Dori weer een staatsbank te pakken... waar ze eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Ik wou net zeggen, ik voel het allemaal aankomen... dat deze rekening op onze deurmat terecht komt. Want André Meijnenma houdt de banken en de koersen in de gaten. Stel, je bent op safari in Zuid-Afrika. En terwijl je staat te poseren voor een foto... word je aangevallen door een neushoorn. Het overkwam een 24-jarige student. We hebben het eerder over gehad eventjes in het Radio 1 Journaal vanochtend. En samen met haar echtgenoot bezocht ze een wildpark in de buurt van Johannesburg. Ze zouden door de gids zelfs zijn aangemoedigd... om toch vooral wat dichterbij die twee witte neushoorns te gaan staan. Nee, nou, nog iets naar achter, nog iets. Ze raakte zwaar gewond. Ze heeft een klaplong, een gebroken ribben. We gaan het over hebben met dierenarts Sjaak Kaandorp van Beekse Bergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een witte neushoorn die een uh, toeriste aanvalt in zo'n wildpark, is, is, is dat uitzonderlijk? Ja, dat denk ik wel. Want normaal gesproken zijn witte neushoorns eigenlijk best vriendelijke dieren. Ze leven sociaal in familiegroepen. En zijn eigenlijk niet agressief. in tegenstelling tot de zwarte neushoorn, die uh, solitair leeft, territoriaal is. En ik heb ervoor gezorgd dat als je daar in de dieren komt, dat, uh, dat het een normale reactie is dat ze aanvallen. Oké. Okay. Ja, meneer Kandorp, zou ik... U... Iets, ja, misschien dichter bij de hoorn willen spreken. Um, en ook misschien naar buiten even, want de lijn is niet helemaal goed. Of nee, naar binnen, <laughs> als u buiten staat. Ja, ik, ja. Loop, ik loop buiten in Antwerpen, maar gaat verder. Ja, het wordt al iets beter, meneer Kaanorp. Um, is het wel verstandig om toch zo dicht bij zo'n wild dier te komen? Nee, heel blauw niet. Het, het verbaast mij ook dat er gif in staat is om mensen zo dicht bij dieren te brengen. Alleen, alleen voor het plaatje. Dat is vrij dom, de meeste Grieken hebben een uitermate gedegen opleiding. Waarbij dit soort tafereelen natuurlijk niet horen. Dat zo'n dier toch aanvalt. Dat zou waarschijnlijk zo zijn omdat ze te dichtbij komen. Wat ook kan, maar dat weten we natuurlijk niet. Is er bijvoorbeeld een moeder met jongens die jong verdedigt? Heeft die mevrouw nog geluk gehad? Ik denk dat die mevrouw uh, zeker gelu uh, geluk heeft gehad. Want zo'n witte zo een vrouw weegt 1800 kilo, een man weegt 2000 kilo. Ja, als je daar een droom van krijgt, dan uh, ben je of dood of zwaar gewond. Ja, en dat laatste is in dit geval gebeurd. Sjaak Kaanhoop van uh, Safari Park Bergen. dank u wel. Dank u. En excuses voor de slechte lijn. Ik hoop dat u het toch heeft meegekregen. Um... Ze bestaan amper tien jaar en zijn naar eigen zeggen... de snelst groeiende luchtvaartmaatschappij aller tijden. Etihad, de nationale trots van de Verenigde Arabische Emiraten. KLM gaat samenwerken met Etihad. Of is het Etihad gaat samenwerken met de KLM? Hoe dan ook, ze slaan de handen ineen. Abu Dhabi, Amsterdam, is de eerste stap, vertelt Louis Dekker. On, Etihad, dat is niet de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld. On, Verre van zelfs. Jaarlijks zo'n 10 miljoen passagiers. Dat klinkt weliswaar aanzienlijk, maar het is veel minder dan de bijna 80 miljoen van Air France KLM. We the fastest growing airline in the history of commercial aviation. We're only an airline at 10 years old. En toch is het betrekkelijk kleine Etihad voor Air France KLM een hele grote vis. Daardoor is het mogelijk dat je dus twee keer per dag Amsterdam-Abu Dhabi vliegt. Maar ook voor ons de lange lijst van bestemmingen die we dus nu achter Abu Dhabi kunnen aanbieden. De vervolgstap is hoe ga je de samenwerking verder intensiveren in joint venture-achtige modellen. Maar dat zijn allemaal dingen die moeten we allemaal nog bespreken. KLM-topman Peter Hartman. De Nationale Luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten heeft geld bij de vleet, zwemt in de oliedollars... En opent bovendien de poort naar een gebied waarmee de traditionele luchtvaartmaatschappijen nu nog weinig doen. Het Midden-Oosten. Topman James Hogan van Etihad. We're in een markt die is opening up for the first time. the Middellandse Zee, the Indian subcontinent. that's wat we taking advantage of. Ja, dat geeft de kracht aan. Maar ook hoe slim ze hebben ingespeeld op de niet aanwezige infrastructuur. of gebrekkige infrastructuur van een hele grote markt in India. Want dat is in wezen wat ze hebben gedaan. Gaten in de markt. Gaten in de markt. Het pakken van kansen. Iets wat wij natuurlijk 30 jaar geleden ook hier hebben gedaan. met het ontwikkelen van de Amsterdam Hub. opererend als luchtvaartmaatschappij uit een kleine markt. En daarom werkt u liever samen met Etihad dan dat u zegt: Emirates, ook een grote partij, maar die wil hier vooral als een a op Schiphol landen om de markt over te nemen. Klopt. Ja, maar dan is het een groot verschil tussen de ene en de ander... waarbij de ene partij, Etias het zoekt in samenwerking... en helemaal niet explosief groeien. En de andere partij, Emiraten, denkt dat die dat allemaal op eigen kracht kan doen... door explosief te willen groeien en met hele grote vliegtuigen naar markt te vliegen... die dat helemaal niet rechtvaardigen. Nou, daar zullen we wel zien hoe dat eindigt. Mevrouw Ineke van Kessel, die wacht op een passagier uit Kaarstad. Want vliegen is en blijft, als je dat goed wil doen, niet goedkoop. Etihad is vriendelijker dan Emirates? Iedereen die wil samenwerken is per definitie naar mijn mening vriendelijker. Ik vind iemand die samen met je wil werken altijd vriendelijker... dan iemand die alleen maar dingen van je weg wil halen... en je er niks voor teruggeeft. Yes. KLM-topman Peter Hartman benadrukt vooral de positieve kanten van de samenwerking. Hij ziet Etihad niet als een bedreiging, maar als een partner. Waar de KLM beter van wordt... Waar de consument beter van wordt en waar de economie op Schiphol en in de regio Amsterdam flink van zal gaan profiteren. Het is allemaal werk. Maar hoeveel banen levert ons dat op? Ik denk dat je al snel uh, tientallen naar honderdtallen naar uiteindelijk uh, als het echt gaat lopen en je krijgt meer vluchten. Dan heb je hier werkgelegenheid gecreëerd in de commercie. Samen vliegen met Etihad, dat had u niet gedacht hè, begin deze eeuw. Nou begin deze eeuw was Toen ik... Toen bestonden de, uh, ze nog niet. nee dat het zo snel zou groeien? Nee, dat hadden weinig mensen gedacht. En dat zei Peter Hartman, topman van de KLM. Hij verwacht dus dat de samenwerking met de Arabieren ons... ons Nederlanders honderden banen gaat opleveren. De tunnel van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn ligt er helemaal klaar voor. Maar het gaat nog wel even duren, hoor, voordat er een metro doorheen raast. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB. John Bakker. In het midden en westen nog altijd wat mistbanken. En in het hele land op de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. En in Limburg nog steeds uh, wat gladheid door sneeuw. Echt veel bijzonders is er niet meer aan de hand. Alles bij elkaar nog zo'n 50 kilometer file. Met de meeste vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Nooddorp en Den Haag-Malieveld 6 kilometer. En ook 6 kilometer op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven. En inmiddels rijden er ook geen treinen tussen Roermond en Sittard. Dat heeft te maken met een zijstoring. En ook daar is de vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, en die berichten krijgen wij ook binnenhoor van luisteraars via Twitter. Um, bijvoorbeeld uh, meneer Stoffelsen op Twitter. Het gaat allemaal moeizaam, de trein uit Den Bosch naar... Um Amsterdam neem ik aan, is, dat komt amper vooruit. Al zijn we de Maas over, zou nu in Amsterdam Centraal zijn geweest. Um, nou, wel goed nieuws uit Twente, daar rijdt hij gewoon. Um, we gaan even naar Stan Hoen van de NS. Goedemorgen. Goedemorgen, nogmaals. Wat is de laatste stand van zaken? Hoe gaat het op het spoor? Inderdaad, wat zorgen rondom tweetal wisselstoringen in Brabant. Maar ik kan meteen ook melden dat vijf minuten geleden we daar het zijn kregen... dat die wisselstoringen voorbij zijn en de treindienst weer wordt opgestart. Wat erbij is gekomen is inderdaad, wat u net al meldde uh, in de omgeving, in Zuid-Limburg, is er een wisselstoring bijgekomen. Aha. Maar Brabant is tien over negen weer vrijgegeven, treindienst wordt opgestart, uh, dus dat, uh, dat gaat weer lopen daar. Ja, maar hoe komt dat nou meneer Hoen? Want uh, ik had toch het idee uh, dat vooral die problemen gisteren zouden ontstaan, maar het, het lijkt vandaag een beetje mis te gaan op het spoor. Heeft, heeft dat te maken met de temperaturen die uh, wat... Precies, wat lager liggen? Precies. Hetgene wat wij gisteren in de, in de avond al uh, riepen, uh, de aangepaste dienstregeling vandaag, is precies daarmee te maken. We weten uit ervaring, recente ervaring van het afgelopen jaar nog, dat sneeuw gevolgd door vorst dit soort problemen kan geven in uh -huh. met name de infrastructuur. En dat blijkt ook vanochtend de waarheid te zijn, want de storingen die er zijn, die hebben daarmee te maken. En wat gebeurt er dan? Vertel eens. Wissels die bevriezen. Simpelweg. Ja. Dus je, je kan ze niet meer, niet meer besturen. Je kunt de treinen niet precies. meer naar de andere kant opsturen. Precies liggen in één stand, kunnen niet meer bestuurd worden en uh, dat komt ten gevolge van de vorst over sneeuw heen. Ja. En dan stuurt u of uh, ProRail of de NS uh, in ieder geval uh, troepen uh, het spoor op hè? Met, met branders ja. die het dan losmaken? Ja, nou, keer moet je zich dat voorstellen en het voordeel van deze dienstregeling is dat er dan ook ruimte is voor herstel. Kijk, in dienstregeling die we normaal rijden... er is geen ruimte voor. Er zit geen lucht in die dienstregeling. De treinen volgen elkaar zo frequent op dat dat niet lukt. Ja. En door ruimte te creëren zijn de, de, de storingsploegen ook in staat... om in dit geval zelfs een half uur eerder dan de prognose was... de treindienst weer aan de gang te krijgen. Ja, dat is dan mooi. Maar het geeft natuurlijk wel consequenties voor de reizigers. Er lopen wel vertraging op. Ja, en niet zo'n beetje. 30 minuten tot een uur eh, worden de mensen mee geconfronteerd... Eh, in, in de ochtendspits. Dus dat is hartstikke lastig. Daar proberen we ook alles aan te doen. We hebben ook bussen ingezet en dat soort zaken. Maar dan nog, die verstoring is heel vervelend en die was er gewoon. Ja, mensen klagen ook over de overvolle treinen die standvol zitten. Ja, wat, ja. Hoe komt dat Omdat ze wat korter zijn? Nee, omdat er minder treinen zijn. Treinen die rijden, zijn zeker niet korter. De treinen rijden gewoon minder in aantal. Dus evenveel ja. mensen op minder treinen geeft inderdaad volle, misschien overvolle treinen. Als er dan nog een wisselstoring overheen komt, dan is dat een erg lastige situatie voor onze reizigers. Is hier nou echt niks anders aan te doen, meneer Hoen? Nou, um, we hebben er volgens mij alles aan gedaan wat kan en we blijven kwetsbaar, net zo goed als dat op de weg ook het geval was, zeker gisteren en in de luchtvaart, um, uh, blijven wij ook een kwetsbaar systeem op dat punt en dat realiseren we ons heel goed. goed. En hoe is het als je naar Brussel moet? Want gisteren um, ging dat niet goed. U zou het nog even voor ons uitzoeken, hè? Ja, er het gaat over, over 25 procent. Dus dat is toch de helft van het percentage wat, wat, wat u, wat, waar we vanochtend over hadden. Ja, ja waar treinreiziger.nl het over had, nee, hè, vanochtend. Precies, ja. precies, het gaat om 25 procent in tegenstelling tot de genoemde 50. Dus een en kwart wat, van alle treinen, van ja. alle vierazies, is uitgevallen ja, gisteren. Ja, exact. Wat, wat vindt u uh, daarvan? Nou ja, wat ik ervan vind is dat de oplossing vandaag, voor zover dat een oplossing is, in ieder geval wel een goede... Want u zag vanochtend in Brabant die wisselstoring ontstaan. Ja. En gegeven het feit dat er panelbussen... Uh, Reden voor onze Vira-reizigers, is dat wel een oplossing geweest vanochtend? Dat hebben we gistermiddag ook aangegeven. Hou vandaag ook rekening, ook voor wat Vira betreft, met uitval of vertraging. En om die reden op voorhand die pendelbussen. En dat werkt. En die Vira dus vandaag ook nog in de problemen. Gaat vandaag niet beter dan gisteren. Daar waar het problemen geeft, wordt het opgevangen door die pendelbussen. Goed. Dank u wel, meneer Hoen. Graag gedaan. Stan Hoen van de NS. We blijven op het spoor. Een nieuwe stap in de aanbouw van de Noord-Zuidlijn. Namelijk onder Amsterdam Centraal Station. Er is een doorbraak naar het stationsplein. En nu is het mogelijk om vanuit Noord, onder het water... en onder Centraal Station door te lopen naar het station Nogokin. Mark Hamer kon dat vanochtend als een van de eerste doen. We lopen over een houten plank heen. Ja. Dit was even een moeilijk punt, hè? Ja, dat klopt. Dit is even de laatste doorbraken die we hier gemaakt hebben... bij het Centraal Station. En uh, uh, dat zijn we nu verder aan het, uh, aan het afdichten. Maar om die verbinding te kunnen maken hebben we de grond bevroren eromheen. En dat heeft uh, wel wat kopzorg gekost, want dat ging niet uh, heel gemakkelijk. Peter Dijk, directeur van het project Noord-Zuidlijn. Nu dit open is, heeft u een belangrijke stap gezet? Ja, dat is een hele belangrijke stap. Nu hebben we het moment bereikt dat we vanaf de achterkant van het centraal station... bij de ruiterkade onder het centraal station door kunnen lopen naar het voorplein. Als ik even links kijk, of een beetje meer achter me, dan zouden we daar... Nou ja, ik kan het nu net niet zien, er zit wat tussen, maar zouden we Amsterdam-Noord moeten kunnen zien? Ja, zeker. En uh, het is ook wel zo dat we ook de verbindingen daar al hebben gemaakt. Dus eigenlijk kun je vanaf Amsterdam-Noord al onder het ei doorlopen, richting het voorplein van het Centraal Station. Hij moet even zijn. er komt hier iemand langs met, uh, met wat ijzeren staven. Zo'n een klein stukje die kant oplopen dan, richting het Centraal, onder het Centraal door, naar het grote plein ervoor? Prima. We lopen nu eigenlijk in die tunnelbak die we vorige zomer, vorig jaar, hebben afgezonken onder het Centraal Station. En ja, dat lag er allemaal al, want dat was eigenlijk een paar maanden geleden het nieuws. Uh, alles lichter, maar ja, toen die doorbraken dus toch. Maar wat was nou het grote probleem met die doorbraken? Nou, het, uh, het probleem met die doorbraken is dat om die doorbraak veilig te kunnen maken, uh, moet de grond daaromheen bevroren worden. Ja, en uh, als er water, uh, water staat niet altijd stil, dat stroomt. En als het stroomt, ja, dan krijg je het niet bevroren. Want bevroren water is lastig om, uh, om te bevriezen. Ja, je zit dus... 20 meter hier onder de grond, dus er is wat waterdruk. Klopt, er is waterdruk en uh, ja, er stroomt altijd wat water. En dan is het de kunst om ook ervoor te zorgen dat ook dat laatste uh, restje water wat stroomt... dat ook bevroren te krijgen, zodat het vrieslichaam zo dik kan worden... dat het ook de krachten kan opvangen. We stappen weer op een paar planken. Hier is weer zo'n doorbraak. Ja, dat klopt. Dit is eigenlijk aan de andere kant... Uh, dus we staan nu onder de voorpui van het Centraal Station en ook daar hebben we een doorbraak gemaakt naar, nou u ziet het hier voor u, de kathedraal noemen we dat. Een grote ruimte. Uh, ja, hier komt de station dus. Ja, we zijn net langs de perrons gelopen en uh, de mensen kunnen dan naar deze kant toe lopen, waar we volgens de reizigers kunnen kiezen tussen de Oostlijn of naar buiten toe of naar het Centraal Station toe. Als ik verder kijk, dan kan ik nu wel heel in doorkijken richting het Rokin. Ja, dat klopt. En wat is nou nog het obstakel daar? Het obstakel daar is dat daar staat de boormachine nog, de laatste boormachines. Die moeten nu uh, ontmanteld worden. Dus we maken de verbinding tussen de tunnel en het station. Dan moeten we nog door de muur heen, hè, door, de, door, de, door de diepwand heen. En vervolgens moeten we de boormachine verwijderen. En dan kunnen we, uh, hebben we daar ook de verbinding gemaakt. Ja. En dan is uh, uh, de hele verbinding van de, van, de, van de ruwbouw, zoals wij dat noemen, is dan een feit. Nou, laat mij rijden dan die metro's. We zijn er heel hard aan het werken om ook zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Ja, en wanneer zou dat zijn? 2017. Dat is waar we al een, een tijd lang op, op koersen. En dat is nog steeds de datum we, die, we, die we gaan halen. Nou, het zou waarschijnlijk tot oktober 2017 duren... totdat de eerste metro daadwerkelijk van Amsterdam-Noord naar Amsterdam-Zuid zal rijden. Van onder de grond naar heel ver boven de grond. Want daar staat of stond... Robbie Vissek, ik robbie Ik hoor dat het wat rustiger is bij je. Ja, in een wat warmer plekje, plekje opwarmen, opgezocht. Ja. ja, we zijn even, even aan het opwarmen in de bouwketen. Er staan hier natuurlijk een heleboel bouwketen... om dat nieuwe stadskantoor in Utrecht heen. En ja, de eerste die je dan tegenkomt als je binnenkomt... dat is Trudy, Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb u vanmorgen al even genoemd, hè, want u bent toch een beetje... de spil in het, in het bedrijf. Is dat zo? Ja. <laughs> Meneer Bolleman die zei vanmorgen van Trudy, die gaat, want je moet wat extra's doen hè, voor de werkers buiten. Ja, niet alleen voor de werkers buiten, uiteraard ook voor de werkers binnen. Dus uh, ja, we, we willen allemaal soms wel eens dus een extraatje hebben. En uh, ja, dan met, met een beetje geluk dan zorgt Trudy voor wat extra's. Bent u goed in de keuken? Geweldig. Ja, de handen vol pleisters. <laughs> Ik heb gehoord dat het afgelopen maandag soep was. Dus ja. wat, wat, wat, wat, gaan, wat gaan jullie de jongens... want het zijn voornamelijk jongens toch eigenlijk buiten? Ja, toch wel. Ja, zijn er ook vrouwen buiten die buiten werken? Op dit moment niet, nee. nee. nee. nee. nee. nee, nee. nee. Wat, gaat, wat wordt het vandaag? Ik weet het niet. Kijk maar eens in de kastje. Die, je, je kan niet weten. Laat maar zien. Wat hebben we in de kast? We gaan eventjes naar de voorraadkast hier. En dan zien we hier eh, koffie. Daar liggen de worsten. De, de, we gaan warmen. Ja, pak er eens een paar. Wat gaat het worden? Warme worst. Eerlijk, warme rookworst? Ja, een broodje worst. Worst wordt het. <lacht> en dat is dan in het kader van de CEO of mogen de ZZP'ers ook? Uh, de uh, de ZZP'ers mogen, jawel hoor, die doen gewoon mee. En dan, uh, wat dat betreft maken wij geen onderscheid in ZZP en uh, Bouw-CEO. Het is voor ons allemaal hetzelfde. En zo doe je dat dan als het koud is? Dan, dan moet je gewoon wat extra's doen. Voor Soms, de... maar we gaan het niet overdrijven hoor, dus het is ook gewoon. Uh, het is ook ja, gewoon lekker. Voor de leuk. Ja, en voor de leuk. Nou, ja. Kom op, Trudy, dan gaan we eventjes... Want dat moet natuurlijk een tijdje warmen. Dus eh, zeg maar wat... We, we, moet ik even, waar is de pan? De pan hebben we hier, hè? Dan gaan we dat in de pan doen. En dan dat zijn vier worsten. Is dat genoeg voor de hele... Want niet iedereen werkt vandaag. Nee, daarom. Maar dit is voldoende, hoor. Vier, dat, uh, dat gaat wel op. Ja. Ik zou ja. er zelf ook wel een stuk... Ik zou er zelf ook wel eentje lusten, ja. Ja, een heel broodje. Klein een stukje. Klein klein stuk. klein, ja, ik heb ook meegewerkt vanmorgen. Ja, je hebt ook in de kou. Nou, we gaan worsten koken en dan maken we daar lekker wat lekkers van. De groeten uit Utrecht. Ja. Tot de volgende keer. En tot ja. Dag. <laughs> tot morgen. mark weer Vissen helpt iedereen in de kou deze week. Wegenwacht, hm. ijsmeesters en vandaag de zichzelf. En zichzelf natuurlijk. Zeg maar. Lekker. Hm. Er zit meer VVD-beleid dan P van de A-beleid in het regeerakkoord. Dat concludeert het CPB in een nieuw onderzoek. Nou, dat is interessant. Verslaggever Wilco boom. Goedemorgen weer. Goed, ja, daar zijn we weer. Ja, hey, Wilco, hoe komen ze daarbij? Hoe hebben ze dat berekend? Het CPB is gaan uitrekenen hoeveel eh, maatregelen uit verkiezingsprogramma's... er uiteindelijk in het regeerakkoord zijn opgenomen. Nou, en als je dat allemaal op elkaar, eh, bij elkaar zet... dan concludeert het CPB eigenlijk dat de VVD de formatie heeft eh, gewonnen. Althans, gemeten naar financiële gevolgen van maatregelen... die in het eh, regeerakkoord staan. En voor de VVD zijn bijna... 60% van de maatregelen uit het eigen verkiezingsprogramma in dat regeerakkoord terechtgekomen. Voor de Partij van de Arbeid maar iets meer dan 40%. En als je ook nog eens kijkt naar de financiële omvang van die maatregelen, de financiële gevolgen die die maatregelen hebben, dan zijn de verschillen nog wel wat groter. Dan scoort de VVD zelf 77%. En de PvdA maar ietsje meer dan 40%. Hmm. En ja, en zo gezien is de, de, is de VVD dus de winnaar van de formatie. Ja, niet om het een of andere wil komen. Maar waren de berichten net na de verkiezingen met al dat gedoe om. Um, de zorgpremie, niet dat de VVD zich het kaas van het brood had laten eten. Ja, dat waren inderdaad uh, de berichten. Maar uh, het CPB heeft er uh, al die aanpassingen die er toen nog zijn gekomen... ook allemaal meegenomen. En uh, wijst er nu op dat uh, enkele grote maatregelen uit het PvdA-programma... zoals de afschaffing van de zorgtoeslag en daar zou die inkomensafhankelijke zorgpremie dan voor in de plaats komen... of die hing daar in elk geval mee samen. Ja, die is, uh, die, die is er niet ingekomen. En ja. dat had grote financiële gevolgen. Geldt ook voor het terugdraaien van de BTW-verhoging... die in het verkiezingsprogramma van de uh, PvdA stond. Dat is ook niet in het definitieve regeerakkoord. Nou, dat zijn maatregelen met grote financiële gevolgen. Uh, en uh, die staan dus niet aan de kant van de PvdA in het lijstje nu... Om, omdat die er niet zijn gekomen. Ja, door die volksopstand die er uh, toen bij de VVD... .VVD ontstond. Ja, en. Um dat draagt dus bij aan het beeld dat de VVD uiteindelijk de winnaar van de formatie is. Hmm. Ik kan me voorstellen dat de PvdA hier niet zo blij mee is. Want je ziet ook gelijk allerlei staartjes in kranten. De Volkskamp bevalt vandaag op pagina 2. Ja, met en op Twitter komt het aan alle kanten voorbij. Een balletje dan, dan bij de VVD dan de PvdA. Ja, ja, nou ik denk in elk geval dat ze bij de VVD wel blij hiermee zijn. Mm -hmm. Want um, ja, daar hadden ze natuurlijk enorme problemen met de achterban... over die inkomensafhankelijke zorgpremie die er uiteindelijk niet kwam. Uh, bij, de VV... bij de Partij van de Arbeid zitten ze nu heel erg na te denken over een reactie op dit rapport van het CPB en dat kost zoveel tijd dat ze nu nog geen reactie hebben want ik heb er natuurlijk wel over gebeld Je komt later vandaag uh, het is overigens wel goed om te bedenken dat het CPB vooral kijkt naar uh, financiële ge uh, gevolgen naar het financiële gewicht van maatregelen en niet naar het politieke gewicht. En bijvoorbeeld de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Die heeft financieel voorlopig nog geen hele grote gevolgen... maar die wordt algemeen in Den Haag wel gezien... als een grote nederlaag voor de VVD. Want die wilde dat per se niet. Maar goed, dat um, telt dus niet mee in het staatje van het CPB. Oké. Okay. Wilco, Dank je wel. Einde van het NOS Radio 1 Melden we nog dat er in uh, het centrum van Londen een helikopter is neergestort. Sprake van een ongeluk zou misschien tegen een bouwkraan zijn aangevlogen. Meer daarover uh, vinden we nu al zo snel op de BBC en op Sky News. Ja, bijvoorbeeld dat het zou zijn uh, in de buurt van Vauxhall Station... Um, in het zuiden van Londen, uh, melden ooggetuigen. Ja, we zien ook de beelden op uh, Sky News... Um vuur en, en rookpluimen boven Londen. Uh, mocht er meer bekend over zijn, dan melden we dat uiteraard... direct op deze zender Radio 1. Misschien al bij Sven Kokelman. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan er inderdaad uh, achteraan. Goedemorgen, goedemorgen nogmaals. Uh, en verder, er liggen steeds meer jonge kinderen met anorexia... in het ziekenhuis van de 150 kinderen die anorexia hebben... Is maar liefst 40% jonger dan 13. Zo. Daarover gaat het zometeen. En nog veel meer bij de KRO in Goedemorgen Nederland is nu het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. ABN AMRO en ING mogen van Brussel SNS Reaal niet helpen. Dat meldt bronnen aan de NOS na berichtgeving van het FD. ABN AMRO en ING zouden niet mee mogen doen... omdat die banken zelf staatssteun hebben gekregen... en elke vorm van overname, in welke vorm dan ook van SNS Reaal, is dan verboden. Uit het verkiezingsprogramma van de VVD is meer terug te vinden in het regeerakkoord dan uit het programma van de PVDA. Volgens het Centraal Planbureau is 59% van de plannen uit het programma van de VVD terechtgekomen in het regeerakkoord en 42% uit dat van de PVDA. Het treinverkeer is in delen van het land flink ontregeld, met name in Brabant rijden door storingen minder treinen. Veel reizigers klagen op Twitter over vertragingen. En in het centrum van Londen is een helikopter neergestort. En op televisie zijn beelden te zien van brand en van grote rookwolken. De helikopter ligt op straat als je op de beelden afgaat. Daar hoort u later wellicht meer over hier op Radio 1. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. In het midden en westen van het land komen nog altijd mistbanken voor. En in het hele land is het op de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. En in Limburg ook nog door sneeuw. Alles bij elkaar, nog 30 kilometer file. Met de meeste vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Bad Oevedorp, 4 kilometer. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... voor Den Haag Malieveld, 5 kilometer. Bij de spoorwegen geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn... en tussen Roermond en Sittard. Heeft te maken met zijn storingen... en de vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1... KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Laatste nieuws over de helikoptercrash in Londen. Anorexia-patiënten steeds vaker jonger dan 13. De wielerwereld wil geld zien van Lance Armstrong. Jonge Amerikanen sterven eerder dan hun westerse leeftijdgenoten... en het ochtendhumeur van Koos Maar Het is bijna drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Henkens zand de klomp, de echte Hollandse klomp, sterft uit. Maar een ridder in nood heeft zich inmiddels gemeld. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op Goedemorgen Nederland karel.nl. Steeds jongere kinderen, dames en heren, worden behandeld... voor de eetstoornis anorexia nervosa. Meisjes jonger dan 13 zijn allang geen uitzondering meer. Annemarie van Elburg, goedemorgen. Goedemorgen. U bent kinderpsychiater bij Rindveld, dat is een behandelcentrum voor eetstoornissen. Uh, is dit een uh, conclusie die u ook in uw dagelijkse praktijk meemaakt? Ja, dat is uh, een conclusie die ik in mijn dagelijkse praktijk meemaak, ja dat klopt. Hoe jong zijn ze? Nou, tot 8, tot 9, dat zijn de jongste groepen. En dan 10 uh, tot 12, tot 13, zo. Ik begrijp dat uh, van alle patiënten uh, die anorexia hebben, 150 in getal is mij verteld, uh, dat daar 40% van jonger dan 13 is. Um, nou, wij, wij krijgen per jaar een paar honderd uh, anorexia en bulimia patiënten verwezen. Die zijn van alle leeftijden. En daarvan is de jongste groep uh, onder de 14, die is denk ik, nou, 20, zoiets. 20, dat zijn 20 patiënten. Ja. Nou, dat, zijn toch wel, uh, het, dat vind ik toch tamelijk veel voor zulke jonge kinderen, eerlijk gezegd. Ja. Waarom leiden ze aan deze vorm van eetstoornis? Nou, we denken dat, dat anorexia zich vroeger openbaart dan vroeger. Uh, en dat dat te maken heeft met de voorlichting, um, uh, de, de aandacht die er is voor een gezond lichaam en gezonde voeding op de basisschool. En uh, ja, die, die komt natuurlijk weer voort uit de obesitas-epidemie. Dus het is een reactie op de obesitas epidemie, moet ik het zo zien? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat kinderen daardoor eerder met lijnen te maken krijgen. Met gezond eten, en met je beperken in wat je eet. En dan op het idee komen om aan de lijn te gaan doen. En als je op, aan de lijn gaat doen en je bent daar genetisch gevoelig voor, dan kan je doorschieten. Maar welke ouder zegt nou tegen zijn kind van acht of negen, ga eens even lekker aan de lijn doen? Ja, ja. Dat, dat zijn ook vaak niet de ouders, dat zijn kinderen zelf die uh, het voorbeeld volgen van uh, andere kinderen. Maar er zijn wel kinderen die het voorbeeld van hun moeder volgen. En er zijn veel ouders die lightproducten thuis kopen en uh, eten en zelf enorm met hun lijn bezig zijn. Maar goed, van het eten van lightproducten krijg je toch nog geen anorexia? Nee, maar wel van het bijkomende lijnen ervan. En dan nog hoor, het de, de grootste deel van de kinderen krijgt natuurlijk ook geen anorexia. Het is maar een klein deel dat, ja, ja. dat daar zo op reageert. Ja, maar, maar omdat u zegt het zijn twintig uh, patiënten die wij dan binnenkrijgen, uh, f, wil ik toch graag weten. Want ik heb altijd begrepen dat anorexia ja, ook alles te maken heeft met een zelfbeeld. Ja. Um, en, en niet uitsluitend met aan de lijn willen doen en dan doorslaan. Uh, dus dan is er met die kinderen meer aan de hand dan alleen een lijnende moeder. Ja, ja. Dat is ook zo. Het zijn vaak onzekere kinderen. Of kinderen die, die neigen tot perfectionisme. Of tot uh, de lat erg hoog leggen. En die dan uh, ja, het lijnen oppakken als een, een methode om uh, zich beter te gaan voelen. Zijn het uitsluitend meisjes van die leeftijd? Nee, er zijn ook jongens. Maar uh, het levendeel is meisje. Ja, dus laten we zeggen net zoals de totale patiëntenpopulatie voor deze ziekte is het merendeel meisje. Ja. Maar er zijn ook jongens. Ja. Uh, en nou is het zo bij de jongste groep dat er ook wat jongens bij zitten... die een andere eetstoornis hebben. Uh, dus niet alle hele jonge kinderen hebben uh, anorexia en nervosa. Er zitten ook wat kinderen bij die een voedingsstoornis hebben. Ja. Hoe alarmerend vindt u dit eigenlijk? Nou, het is voor ons al een aantal jaren de dagelijkse gang van zaken... Um, het is alarmerend in die zin dat, dat jonge kinderen een lastiger te behandelen zijn en ook sneller uh, in de gevarenzone verkeren. Dus uh, als een jong kind gaat lijnen, dan gaat het vrij snel door zijn vetvoorraad heen, want die is nog klein. En bovendien uh, bedreigt het de ontwikkeling. Dus de, de botopbouw, uh, de groei, uh, de, de puberteit, dat soort dingen. Nou is deze ziekte bij volwassenen al heel lastig te behandelen. Klopt hè? Ja. Is dat bij kinderen dan nog moeilijker te behandelen? Niet in het algemeen. In het algemeen kun je zeggen dat bij jonge patiënten... waarbij je met gezinnen kunt werken... bij gezinstherapie en gezinsbehandeling kunt doen... is de kans van slagen groter. Maar bij de allerjongste categorie is het wel lastig... omdat die nog niet slecht kunnen vertellen... nog slecht kunnen praten over hun probleem. Ja. En dus veel uiten in gedrag... Ja. En uh, dat betekent dat je, als, dat je ouders moet trainen om ook met het, middels dat gedrag uh, te reageren. Zou er iets moeten gebeuren, ook van overheidswegen bijvoorbeeld? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het een, een kleine groep is. Uh, het, ja, weet je wat er vanuit overheidswegen zou moeten gebeuren? Is dat de transitie van de jeugd naar de uh, gemeente... Tegengegaan moet worden, want deze kinderen die worden straks via de gemeente de, de behandeling vergoed krijgen. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk een heel algemeen probleem en niet specifiek voor anorexia. Uh, alleen, anorexia-patiënten gaan straks ook onder de gemeentezorg vallen. En dus? Nou, dan moet zo'n gemeente bedenken dat ze in behandeling moeten en daar geld voor reserveren. Terwijl dat toch echt gezondheidszorg is. Vreest u dat deze patiënten in gevaar komen? Dat wil zeggen, in de knel komen in het behandelingstraject? Dat zou een van mijn zorgen zijn. Ja. Dat er vertraging gaat optreden... omdat er procedures moeten worden doorlopen bij de gemeentes. En uh, ja, dat kunnen deze kinderen niet leiden. Nee. Goed, het is goed om de aandacht hierop te vestigen. Ouders zijn weer eens gewaarschuwd. Want er wordt ja. natuurlijk al heel veel aandacht besteed aan het voorkomen van deze eetstoornis. Uh, uh, maar toch komt het nog altijd voor. En nu dus, uh, zo blijkt, uh, bij u al enige tijd ook bij kinderen onder de dertien. Uh, en u vreest dat die in het gedrang komen. Als straks de gemeente voor allerlei zorgtrajecten moet gaan zorgen. Uh, ik heb het uh, volgens mij goed samengevat, toch? Ja, helemaal goed. Yes. Anne-Marie van Elburg, kinderpsychiater. Ik dank u zeer. Goed, dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. Door het winterse weer werden gisteren honderden rijexamens geschrapt. Van de geplande 3.200 examens werden er uiteindelijk bijna 1.800 afgelast. Wie bepaalt nou of zo'n rijexamen door kan gaan of niet? Koen Sleddering van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, die heeft uiteraard het antwoord. De examinatoren in de diverse examenlocaties in Nederland... bepalen of een examen doorgaat of niet doorgaat. Zij rijden voordat het examen begint om acht uur een route door de regio... en de locatie om te kijken of de wegen goed zijn. En besluiten dan of de examens doorgaan of niet. Zij doen dat per een blok van meestal twee examens. En dan gaan ze weer opnieuw rijden, kijken of de wegen verbeterd zijn... en besluiten dan of er weer of niet gereden wordt. Uh, de, als het niet doorgaat, worden de kandidaat via de reisschool op de hoogte gebracht... En wij proberen binnen twee weken een nieuw examen voor deze mensen te regelen. Maar dat zal bij langdurig sneeuw en grote drukte wellicht niet lukken. Al dus Koen, van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Heeft u nou ook een vraag bij het nieuws? Dan kunt u ons mailen. Goedemorgen GoedemorgenNederland.nl is het mailadres voor uw vraag van vandaag. Zometeen het laatste nieuws over de helikoptercrash in Londen. Twee auto's zouden erbij betrokken zijn. Die helikopter die is neergestort in het centrum van Londen. Zometeen dus meer. Eerst terug naar Zand. Klompen maken. Oude ambachten dus met Marcel Dekker. Hoor maar. Meneer Kramer, zet u hem maar uit, hoor. Anders lukt het niet. Het is een klompenmachine. Ik ben in het walhalla van de klomp met de werkplaats, de heerlijk riekende stukken hout en verspreid. Over de muur het levende bewijs dat Jaap Kramer een bekwaam klompenmaker is. Misschien wel zelfs een kunstenaar, meneer Kramer. Een kunstenaar is een groot woord, maar een, uh, inderdaad een gedreven klompenmaker. Ja. Hoe lang doet u het al? Ik uh, loop hier nu een dikke 40 jaar rond en de laatste 20 jaar dan uh, als eigenaar van dit uh, bedrijf. Stikt hier van de klompen. U maakt er heel wat. Hoeveel maakt u er eigenlijk per maand of per jaar? Hoe gaat dat? Nou, gemiddeld op een jaarbasis maken we zo'n uh, 15.000 paar klompen. Ja. En u zult uh, een tijdje door moeten gaan, kun je gerust zeggen. Want u bent hier in Zeeland zo'n beetje. Nee, u bent de laatste klompenmaker. Klopt, in Zeeland zijn we de laatste klompenmaker. Dat is al meer dan drie jaren. Maar als je terugkijkt in de historie... dan was er hier op dorp alleen al uh, 16, 17 klompenmakers. En elk dorp in de regio had al een klompenmaker. Maar als ik nu de collega's zoek, dan kom ik naar richting Eindhoven of Friesland om uh, de eerste tegen te komen. Ja. Dus nog maar eentje in Zeeland en amper 5 a 10 in uh, Nederland, hè, heb ik begrepen? Klopt, ja. ja. Geen wonder, meneer Kramer, want uh, op een enkele boer en wat toeristen na uh, zit niemand toch nog te wachten op die klompen. Nou, er zijn toch altijd nog dragers uh, en in Nederland die op die klompen blijven. En ik zie ook toch wel dat de jeugd wat meer op klompen gaat lopen. Dus ik hoop dat. De jeugd. Inderdaad, de jeugd. Ik zie toch jongens van eh, de twintig. Die ja, dus eh, toch nog even langs komen, een paar klompen halen. Ja, dat is alleen in Zeeland hoor, volgens mij. Ik zie niemand in Rotterdam daarmee rondlopen. Nee, Rotterdam en de steden niet. Maar in de achterhoek komt en eh, dit regio's zullen ze zeker nog volop tegenkomen. Eh, goed. Het, eh, het is wel verbazingwekkend, hè? Want eh, als ik een openluchtmuseum bezoek, dan struikel je over de klompenmakers. Maakt u het niet een beetje erger dan het is? Dat zijn allemaal eh, handmatige klompenmakers. Die, dat is eigenlijk. Eh, en dat is zeker niet onheerlijk bedoeld, deels als hobby doen. Maar wij zijn hier nog echt beroepmatig gewoon de hele dagen bezig. Ja, ja. Goed, u vreest voor de toekomst van het ambacht... en u dacht, dat laat ik niet op me zitten. Uh, actie, meneer Kramer, wat gaat u doen? We hebben, ik had dus een krantenstukje gelezen... en dat ging erover dat de handmatige klompenmakers... Uh, eigenlijk op de lijst van UNESCO moesten komen. En toen had ik een mailtje gestuurd van... Uh, nou, het lijkt me het ook verstandig om de machinale klompenmakers op te zetten... Want dat zal toch ook op een gegeven moment uh, steeds verder teruglopen. Ja. Om het beroep te beschermen. Uh, maar wat schiet je daarmee op dan met zo'n status? Uh, dan, dan kun je wat meer uh, uh, respons krijgen. En dan kan er ook meer aandacht aan besteed worden. En dan kun je meer promotie maken voor de klomp. En dan krijg je toch misschien wat meer klompendragers. Zijn er heel wat, hè? Wat, wat kost, waar bestaat dat, dat hout van die klomp eigenlijk uit? We maken ze hoofdzakelijk van populiere hout en deels nog een beetje van uh, willige hout. Ja, en wat is het beste? Eigenlijk is het beste de willige klompen. Ja. En u bent natuurlijk een zeer bedreven klompenmaker, kun je gerust zeggen. Hoe lang doet u over een paar? Uh, als de machines helemaal ingesteld staan, dan, uh, dan draaien er een 40 paar in een uur. Maar het is wel zo, als ik de machines om moet stellen... en daar komen ook dat stukje vakwerk voor de dag... Uh, dan moet je zorgen dat je eerst... Hey, daar ben ik een dag aan bezig... zorgen dat daar eerst al uh, maten van de klompen goed zijn, voordat je ze kan gaan draaien. Ja. Vindt u het een mooi beroep? Ik vind het een schitterend beroep. Ja, hoe bent u zo ingekomen eigenlijk? Het is niet iets waar je van droomt als je klein bent? of? Nee, als schooljongen, dan had ik een jaar of veertien was... ben ik hier terechtgekomen om de klompen te schilderen. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ik uh, heb mijn LTS-opleiding afgemaakt. En uh, van de school af ben ik gewoon hier zo terechtgekomen. Veertig ja. jaar uh, doet u het al. Uh, ik weet niet hoe oud u bent. Hoe oud bent u? Ik ben 56. Ja, hoe lang gaat u nog door? Ja, ik zou toch zeker nog een jaar of tien, twaalf door moeten eerder ik... Uh, ook of AOW kom. Ja. Nou, zet die machine maar aan. En hopen dat het goed komt met dat beroep van klompen maken. Dank u wel, meneer Kamer. Okay. Bijdrage was dat van Marcel Dekker vanuit Henkens Zand. Straks meer nieuws over de helikoptercrash in Londen. En jonge Amerikanen leven ongezonder... en gaan eerder dood dan hun westerse leeftijdsgenoten. eerst 3, 2, 1... Deze dag, 1991. Goedemorgen. Amerika heeft Irak aangevallen. Ruim 18 uur na het verstrijken van het VN-ultimatum aan Irak... is de oorlog in het golfgebied losgebarsten. Ja, deze dag in 1991 begint operatie Desert Storm. De luchtaanvallen beginnen midden in de nacht. De redactie van het NOS Journaal moet presentator Henny Stoel... die u zojuist hoorde, uit haar bed bellen. Ja, we wisten niet op welk moment dat uh, zou gebeuren. Dus de bezetting was uh, uh, vrij minimaal. En presentatoren en uh, regisseurs gingen naar huis. Maar we wisten wel dat er we gebeld konden worden. En dat gebeurde dus ook uh, op een nacht. Ik weet niet meer precies hoe laat. Ik weet wel dat ik al in bed lag en dat ik gebeld werd. Uh, het is zover. Vanuit Apeldoorn, waar ik woon, naar Hilversum ben gereden. Waar uh, uh, geen visagie was bijvoorbeeld... Nou, dan vragen mensen zich misschien af waarom maak je je daar druk om. Maar je ziet er echt niet uit als je niet een behoorlijke laag op je gezicht hebt onder die felle lampen. Dat heb ik toen zo goed als ik kwaad als het ging zelf gedaan. Goedemorgen. Het golfconflict is tot een uitbarsting gekomen. Amerikaanse en Britse gevechtsvliegtuigen hebben een bommentapijt over Bagdad gelegd met de bedoeling een Iraakse tegenaanval te voorkomen. Vanuit hun geheime basis in Saudi-Arabië stegen de Amerikaanse en Engelse vliegtuigen om half één onze tijd op en vlogen richting Bagdad. Het begin van de uitzending stond altijd wel op papier. Daar had ik de tekst van op autoQ. Maar verder was je toch afhankelijk van de ontwikkelingen. En was het grotendeels improviseren. En ik moet zeggen dat ik dacht altijd dat het allerleukste onderdeel van het werk heb uh, gevonden. Uitzendingen waarmee je eigenlijk, waarbij je met bijna niets de in studio ingaat. En dan uh, ja, toch uren gaat vullen. Paul, zou je iets kunnen zeggen over uh, het doel van de militaire operatie? Jij hebt ook uh, meneer Paul uh, daarover gehoord. Ja, dat is, dat is duidelijk, dat is, dat is in wezen wat, uh, wat iedereen altijd verwachtte dat zou gaan gebeuren. We waren eigenlijk continu in de lucht. Op een gegeven moment hebben we ook besloten om steeds maar beeld te laten doorstaan. Ook al was er geen presentator in beeld. We hadden een studiootje dat was eigenlijk net af uh, op de nieuwsvloer. En uh, door het achterraam van dat studiootje kon je je redactie zien. Dus kon je mensen aan het werk zien. En dat is later vrij normaal geworden, maar dat was toen echt helemaal nieuw. En dan zag je op een gegeven moment zag je de presentator wel uh, achter door het beeld lopen. En dan wist je wel, die komt in de studio zitten, want er is weer iets te melden. Ik heb hier een verklaring van de president. De, liberation of Kuwait has begun. de bevrijding van Kuwait is begonnen. De gezamenlijke strijdkrachten zijn opgetrokken onder de codenaam de code Desert, Desert Storm. Er was een mogelijkheid om in een kleedkamer eventjes op een, op een bed uit te rusten. Maar je moest toch wel, ja, je kon niet al te diep in slaap zijn, want ze kon in elk moment weer opgetrommeld worden. Ik kan me ook niet herinneren dat ik zelf op enig moment ben gaan liggen, daarvoor was het allemaal veel te spannend. En die stoel. Over operatie Desert Storm. Die aanval op Irak begon deze dag in 1991. In Londen is, zoals u misschien hebt gehoord... een helikopter neergestort in het centrum. Um, in de buurt Vauxhall, waar heel veel gebouwd wordt. Daar wordt onder meer ook het nieuwe gebouw... van de Amerikaanse ambassade neergezet. De helikopter zou tegen een kraan aan zijn gevlogen... of tegen kabels hangend van die kraan. Het gaat om een Augusta-helikopter... die door één piloot werd gevlogen. Uh, begrijp ik via Sky News tussen alle bedrijven door. En er zouden ook twee auto's bij betrokken. Getrokken zijn. Helikopter, uh, voor zover ik kan zien, uh, ligt op de weg, staat of stond in brand. En enorme rookpluimen komen daar vanaf de rivierzijde van de Thames omhoog. Zodra er meer nieuws is, praat ik u bij, uh, al dan niet via een correspondent. Pak Misschien. is het min 10 graden. Wij doen gewoon nog als, lekker alsof het zomer is. Juanes was dat met La Camisa Negra. Het is 7 minuten voor 10. U luistert naar de KRO op Radio 1. Jonge Amerikanen zijn ongezonder en sterven jonger dan leeftijdgenoot in andere Westerse landen. Blijkt uit een groot onderzoek door het Amerikaanse Instituut of Medicine. Michel Vos, onze man in New York. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Uh, dan denk ik meteen aan overgewicht, uh, fastfood en dat soort ellende. Klopt dat? Uh, dat klopt. Je moet denken aan heel veel factoren die ervoor zorgen dat Kort gezegd, zoals de titel zegt van het onderzoek, uh, Amerikaanse levens zijn korter en de gezondheid is slechter. Shorter lives, poorer health. En dat is, als je het vergelijkt, het leven van een Amerikaan. Hij wordt minder oud, of hij of zij wordt minder oud. Het zit in beide groepen, mannen en vrouwen. Als je dat vergelijkt met uh, uh, levens in allerlei westerse landen, rijke landen. Net zoals Amerika, maar ook bijvoorbeeld Japan, Canada, Australië. En in die groep zit ook Nederland. En Nederland doet het in alle categorieën, net zoals al bijna alle andere landen, beter dan Amerika. Ja, Amerika staat onderaan uh, op dat uh, lijstje met al die, uh, al die uh, vervelende dingen, zal ik maar zeggen. Ja, het gaat om bijvoorbeeld in allerlei categorieën koort Amerika slecht. Bijvoorbeeld kindersterfte, uh, kinderen die met een te laag geboortegewicht worden geboren, daar zit Amerika heel hoog in. Ongevallen, moordpartijen, gewelddadige dood, het gebruik van geweren, pistolen, etc. Daar zit Amerika slecht in. Uh, Adolescenten zwangerschap, jongeren zwangerschap, HIV-AIDS, uh, drugsgerelateerde ongevallen, uh, dikheid, hartziekte, vaatziekte, longziekte. Noem maar op. Alle categorieën, zo'n beetje, bijna allemaal, als je onder de 75 jaar oud bent, dan doe je het in Amerika heel slecht. Als je daar boven zit, boven de 75, dan doe je het in Amerika beter. Dan kun je ouder worden dan in die andere landen. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst 75 worden. Juist. Goed. Um, uh, toch geeft, uh, geven de Verenigde Staten meer geld uit aan gezondheidszorg... dan die andere landen waarmee het land wordt vergeleken. Uh, maar dat helpt dus blijkbaar niet. Nee, dat klopt. Inderdaad, het, het wrange is inderdaad dat uh, zo'n beetje 20% van het bruto nationaal product in Amerika uitgegeven wordt door alle Amerikanen aan gezondheidszorg. Dat is meer dan in alle westerse landen, alle landen waar ze het mee vergelijken. Dus dat is het wrange gedeelte van dit hele rapport. En het rapport is heel negatief over, over alle oorzaken. Het komt door uh, bijvoorbeeld een van de grote oorzaken is het gezondheidszorgsysteem. Veel mensen in Amerika zijn onverzekerd. Andere mensen hebben moeilijk toegang tot hun gezondheidszorgverzekeraar. Dat leidt uiteindelijk uh, vroegere overlijdens. Maar bijvoorbeeld ook gedrag. Mensen, Amerikanen, eten meer calorieën, gebruiken meer drugs... en gebruiken bijvoorbeeld ook minder dingen als de veiligheidsriem in een auto. Al dat soort factoren, bij elkaar opgeteld, leidt tot meer doden ja. onder de 75 eerder ja. en sneller. Nou ja, je zou zeggen, je kunt wachten op de uitkomsten van dit onderzoek. Geldt dat ook voor de onderzoekers zelf of waren die wel degelijk verrast? Die waren verrast en die zeiden ook dat het in de afgelopen 30 jaar slechter is geworden. Ze hebben allerlei onderzoek nu gedaan, hedendaagse cijfers, huidige cijfers gebruikt, maar ze hebben ook vergelijkingen getrokken met eerdere uh, onderzoeken en op heel veel data uh, geanalyseerd en ze zeggen het wordt alleen maar slechter. En de rest van de wereld is bezig Amerika op allerlei gebieden in te halen, met name bijvoorbeeld op onderwijs, ja. hoger onderwijs, beter onderwijs, leidt tot een hogere levensverwachting en dat is niet het geval in Amerika. Dus. We zijn somber over de toekomst. Uh, we zijn... Uh ook verbaasd dat het zo slecht was... en dat, we, dat Amerikanen zo slecht scoren zeg maar, in allerlei gezondheidszorgcategorieën. Juist. Goed. jou kan geen overgewicht worden verweten. Slaaptekort wel. <laughs> dus, dus ga weer dat lekker naar beneden. Dat kan het enige. Ja, Oké, okay, Michiel. Ik dank je zeer vanuit The Big Apple New York. Dus Michiel Vos was dat. Straks, dames en heren, de Australische Tour Down Under... wil nu geld zien van Lance Armstrong, die, die heeft bekend. Het gaat maar door. Zometeen. Dus wij ook. KRO. Vindt u zelf dat u antwoord hebt gegeven op de vraag? Wat was de vraag ook alweer? Nou, wat er onrechtvaardig aan was. Kies goedemorgen Nederland. Kies KRO. Het sneeuwt al in het zuiden. Langste ochtendspits ooit. Normaal is het hier naartoe, is het 15 minuten. We doen er bijna een uur over. Ja, en er zitten ook vertragingstijden bij van zo'n twee uur. Ja, we hebben een record, hè, files 1003 kilometer staat Juist. er op dit moment in Nederland. Het oude stond uit 1999. Toen stond er op 8 februari zo'n 975 kilometer. U heeft de radio aan en dan hoort u alleen maar onheilspellende berichten. Hoe hard sneeuwt het nou en waar? Op deze zender Radio, radio 1, 1. Het sneeuwt hier. Van alle kanten. Van alle kanten. Dit alarm ken je. Maar naast deze sirene is er nu een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid.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 Jij moet wel heel geduldig zijn dat je kan werken op zo'n trage PC. Ik wou dat ik me een nieuwe kon veroorloven. Ik heb net de supersnelle Dell XPS 12 gekocht, een tablet en laptop in één, en mijn oude PC ingeruild en 150 euro teruggekregen. Ga naar Dell.nl, kies een nieuwe Dell met Microsoft Windows 8, en ruil je oude PC in voor tot 150 euro korting. Microsoft Windows 8, mooi, snel, flexibel. Ontdek ook het verrassend scherpe lease tarief van de Volvo S60 op volvocars.nl. Dit is Radio 1.